En evenwichtig sloot mijn leven. Ongestoord en kalm was mijn bestaan. Al wat andere met harten kon doen beven, is aan mij voorbijgegaan. Ik telde nog emoties, nog verlangen. Eenzaam zijn was alles wat ik vroeg.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 Maar door die blik die ik opving onder het randje Is er iets gek gebeurd in mijn gemoeg Ik kan geen uur meer leven zonder het meisje met de blauwehoek Loop ik als een zwaar verliefde staker. Onbewuste dromen langs de straat. Hoe verkeerend strik ik dan niet wakker? Als het blauw voorbij me gaat. Maar mijn spreekt duurt hoogstens een seconde. Dan kijk ik weer rustig voor me heen. Want een hoed en een paar ogen die zo blauw zijn al de jouwe die zee.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 meer leven zonder het meisje met de vlamen.